Door Almegens met het NOS-journaal. Automobilisten in het noorden van het land worden opgeroepen om hun reis uit te stellen vanwege gladheid. Hou rekening met gevaarlijke rijomstandigheden, twittert Rijkswaterstaat. In alle noordelijke provincies, met uitzondering van Groningen, is weercode oranje afgegeven vanwege ijzel. De rest van het land geldt code geel. In Brabant en Limburg komt dichte mist voor. De PVV heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. In het voorwoord schrijft Wilders dat zijn partij trots is op de eigen cultuur. En wil terug naar een land zonder hoofddoekjes, maar met oer-Hollandse gezelligheid. Zoals de Sinterklaastraditie met Zwarte Piet. De PVV wil onder meer baas worden over ons eigen geld en uit de Europese Unie stappen. En de grenzen kunnen sluiten voor gelukszoekers en immigranten uit islamitische landen. Verder moet de publieke omroep worden afgeschaft, vindt de partij. In de Verenigde Staten zijn het afgelopen etmaal 290.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de uitbraak. In totaal zijn nu bijna 22 miljoen mensen besmet geraakt. In de VS zijn tot nu toe 6 miljoen mensen gevaccineerd. Dat aantal is lager dan de planning van de regering Trump. Die beloofde 20 tot 30 miljoen mensen per maand te zullen vaccineren. De Raad van State gaat eerdere uitspraken opnieuw bekijken... naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De hoogste bestuursrechter gaat kijken of er ook in andere dossiers... te weinig oog was voor de gevolgen voor burgers. Dat zegt de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak in trouw... naar aanleiding van het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Daarin stond dat, naast de politiek, ook de rechterlijke macht... veel te weinig oog had voor de gevolgen van kleine fouten door onschuldige burgers. Het weer, het KNMI waarschuwt dus voor gladheid. Behalve in Groningen geldt in de noordelijke helft van het land code oranje vanwege ijzel. Ook in de rest van het land kan het glad zijn. In het zuiden bovendien kans op mist. Vanmiddag af en toe zon, vrijwel overal droog. Wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erp de Hacht van de ANWB. In de noordelijke helft van het land met uitzondering van de provincie Groningen... is het door IJssel verraderlijk glad op de weg. En door de gladheid is de A6 Lelystad richting Muiden... dicht tussen Lelystad en Knoopend Almere. En tot zover de verkeersinformatie. Is er iets wrong? Is er iets wrong? Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen. Bel 0800 1202 voor een afspraak bij jouw en de buurt. Alleen zo beschermen we de mensen die het dichtst bij je staan en voorkomen we dat het virus zich weer snel verspreidt. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook bij milde klachten. Blijf thuis en laat je testen. Bel 0800 1202 en maak een afspraak. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met nu, Toebak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak Leeft. Dat vind ik zo lekker. Ja, zeker. Als alles hetzelfde is, dan kan ik gewoon ja, kan ik beter beterbaar leven. Tweede grote radioprogramma. in de programma. Straks de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren 1 op 9 januari? En dat zijn interessante dingen. Allemaal echt waar. Eerst maar even Roosevelt, een van die presidenten. Die op ja, later leeftijd nog president is geworden. Dat ze dood aan toe. Nee, dit is gewoon de band Het Roosevelt. Feels right. Volt Goed. It's Save for the show, and now the almost right. 'Cause before you know, we sailing to the moon. Natuurlijk zijn er wat variaties op, maar dat werkt er ook goed nog op. Dus het komt allemaal goed. Zeker, er zijn al heel veel vakanties geboekt. Heel veel mensen denken, oké, het moet toch ergens in juni. Juli moet er toch wel over zijn. Ik ga naar de Middellandse Zee, ik ga naar het buitenland. En het is allemaal veel makkelijker om te boeken. En uh, nou goed, er zijn weer wat mogelijkheden. Nou goed, ik blijf geloof ik gewoon nog even op mijn hunk hier in... Uh... In Alkmaar of in Zandvoort ga ik wel even bij de waterkant... even met mijn benen het water in. Niet te ver, hè? Niet, niet te ver. ver nee, nee niet de niet. muien, let op. Let op de muien en op zichzelf een nieuwjaarsduik en zo... dat in mijn achterhoofd ga ik niet zo ver de zee in. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Wat gebeurde er door de jaren heen? 2017, de film Ella van regisseur Paul Verhoeven... wint twee Golden Globes... Ja, natuurlijk. La La Land heeft er zeven. Maar dat vond ik echt een kutfilm. La La Land. Echt zo'n musical. Ja. <laughs> Wat een kutfilm. Maar die was dat. Ella. Ik, nou, ik ken heb je hem gezien? Nee, maar ik ken diegene uh, die hij als hoofdactrice uh, ja? heeft. Ja? En die kan af en toe in een film zo vervelend zijn. Daardoor heb ik al geen zin om die Ella te zien. Okay, dat is heel nou. erg is dat. Ik, uh, toen ik het las dacht ik. Oh, dat is wel een hele mooie, bijzondere film. namelijk in de openingscène wordt zij verkracht. Dat is vrij heftig. Vrij gewelddadig. Ik het een mooie, ook. En, dat, en dat, dat verdrinkt ze. En dat je denkt. Ja, dat zullen vrouwen wel meer hebben. Dat ze het verdringen. En dat eigenlijk bleek het dus de man die haar elke keer verkracht. Want het gebeurde meerdere keren. Echt een traumatische ervaring, bleek het de buurman te zijn. En dan komt er een soort gewelddadige relatie uit voor. Dat je denkt van. Oh, zo kan je ook seks Zoals hebben. Zo'n Stockholm-syndroom Nee, dat je denkt, oh, dat is ook leuk zo. En dan denk je van, het komt eigenlijk eerst, denk je van, het is, je voelt mee met een vrouw. Het is gewoon een rollenspel. En uiteindelijk is het een rollenspel en je denkt van, oh, het is ook een grappig spelletje om zo te spelen. Dan denk ik denk ja, maar zo is het toch niet de bedoeling om dat zo uit te lichten. Nou goed, hij heeft er even goed twee golden kloppen. Zo kregen deze palverhoeven voor de film Lala. Of nee, Ila. Uh, lala. Ella, Ella, Ella. ella. Oh, sorry, het lijkt ook allemaal om elkaar. Nou, ella en en lala. Had, uh, want dan moet je eigenlijk het plaatje straks gaan draaien van uh, Ella. Van die ene Frans Kou. Frans Kou? Ja. Ella, Ella. Ella, Ella. Ik heb de cd gehad, maar ik heb hem uitgeleend en ik ben hem kwijt. Ja, zeker. Uh, in uh, 1740, dus 281 jaar geleden... toen uh, verging het schip De Rooswijk... En dat was dan uh, op de zandbakken van Goodwin Sands. Het is eigenlijk, als je dus het Nauw van Calais hebt, zeg maar... Yeah. en je gaat naar boven, dan aan de linkerkant. Daar, uh, daar liggen die Goodwin Sands. Ja, als je 9 kilometer uit de kust bij Deal. Dat ligt ook in Kent. Social Deal. Ja. Yeah. Oh, nee. Maar ja, de, <laughs> de roodstrijd was voor haar tweede toch vertrokken vanaf Texel. Yeah. Volgeladen met 30 kisten staafzilver en zilveren munten richting Indië. Zo! Maar ja, het schip ging met volledige bemanning. En... Uh, Vanaf de kust waren echt wel kanonschoten te horen... die suggereerden dat er een schip in nood was. Maar ze hadden waarschijnlijk van... nou ja, het stormt, uh, het zal wel wat anders zijn. ja, maar ja De, de roosbak is nu bij toeval in 2004 ontdekt door een amateurduiker. Dat is Rex Cohen. En uh, er staat ook een interview en zo, alles bij hem uh, op Wikipedia. En de lading wordt geborgen pas in 2017. Oké. Okay. En uh, ja, het is wel zo... omdat de Nederlandse staat wettelijk gezien eigenaar is van de lading... is de lading overgedragen aan de Nederlandse staat. En die schijnt in een musea te zien te zijn. En het waren dus uh, munten, sabels ook, kanonnen, musketten en van alles. En het uh, was ook wel zo dat degene die dat vond... die zegt van, net als je een tijdscapsule openmaakt. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat is wel ja, ja. heel gaaf. Ja, dit spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ja, hè? je moet toch eigenlijk veel verkopen? Nee, dus zilver was het. Ja. Ben geen gold. Zilver was het. Zilverado. Ja, dat is Maar goed, het, uiteindelijk is dat echt, de staat ja. heeft er heel veel geld gekregen. En daarvoor kan <laughs> iedereen nu nog zeg maar, geld krijgt vanwege de corona. door oh ja, dat, dat schip. Door dat schip. Door ja. dat schip er is zoveel binnengehaald. Het, het kan wat uitgedeeld worden. Echt waar. Maar Goed. zijn er geen erfgenamen van de VOC-kamer dan? De, de, de, eigenlijk zijn die de eigenaren. Ik denk dat we de VOC niet echt op handen moeten gaan dragen. Want die hebben ook heel veel rare beslissingen genomen. Er staat er ook slaven in dat schip. Gadver Jezus, komen we daar nu weer op uit? Het is 2007. Sorry. Op de Macworld Expo wordt voor het eerst de iPhone geïntroduceerd. Een widescreen iPod met touch-controls. A revolutionary mobile phone. en a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. Yes! Woe! Hey, wat is dit, joh? Dit is echt fantastisch! Wat heeft dat ding de wereld veranderd? Is er not three separate devices. No, This no, no. one device. Yes! Iedereen werd wild gewoon. Yes! dit was namelijk het eerste apparaat waar je met touchscreen dus echt dingen kon doen. En het maf is... Motorola was eigenlijk een van de eerste uh, uh, telefoonmaatschappijen... die uiteindelijk zeg maar, met de iTunes kon uh, gesynchroniseerd worden. En uh, eigenlijk was de Mac was helemaal niet bezig eigenlijk om iets op de, werk, op de markt te brengen... waardoor je alle dingen kon samenvoegen. Maar door Motorola, om daarmee samen te werken... kon uiteindelijk de iPhone worden geïntroduceerd. Dus het komt eigenlijk door Motorola. Motorola zit eigenlijk erachter. Om, anders hadden ze het nooit voor elkaar kunnen krijgen. Goed, dat was 2007, hè? Dat is eigenlijk nog ja. maar 14 jaar geleden. Uh, ja, ietsje Goed. daarvoor, in 1983, dat vond ik dan wel, wel, wel ernstig. Want uh, volgens mij is iedereen het al zo wat vergeten. Er raken 20 mensen gewond als twee bommen ontploffen... tijdens de voetbalwedstrijd AFC Ajax tegen FC Den Haag. In stadion De Meer. Dat is een voetbalstadion gewoon in Amsterdam, hè? Oh. En zie jij weet het ook niet. nee. En uh, ja, hoe het precies in elkaar zat, dat weet ik niet. Het zal wel iets van terrorisme zijn. Of, uh, maar het is wel, uh, wel heel heftig allemaal. Welk jaar was dit? Uh, in, uh, 1983. Ja, ja dat kijken, is ook of... alweer even geleden natuurlijk. Ja, maar ja, ik vind het wel... Uh, hoe vaak gebeurt dat, dat in Nederland dat soort dingen gebeuren? Nee. Twee bommen. Meestal, uh, dood, meestal he? is het een Joodse café of een Joodse restaurant wat een bom krijgt. Ja, en het rare is, als je kijkt bij Stadion de Meer zelf... Daar zie ik eigenlijk helemaal niets over instaan. En dat vind ik dan wel heel merkwaardig dat er niet in staat. Goed, 2007, daar waren we gebleven. In 2007, een Amerikaanse onderzeeboot, de US Newport News, komt in de straat van Hormuz in aanvaring met die Japanse supertanker. Homie, jongies, Ik Kan niet uitspijken. En dit schijnt heel bijzonder te zijn. Ze zei dus eerst, want met deze nieuwe techniek dan moet het eigenlijk toch niet kunnen dat ze in aanvaring komen. Waarschijnlijk, eh, daar in de buurt wilde waarschijnlijk de tanker, eh, of die voer daar, en de onderzee wilde een klein beetje omhoog gaan. En is met, met de, de punt zeg maar, tegen de boeg aangekomen. Er is niets beschadigd, minimale schade, ook geen olie gemorst. MAF is wel, het is wel een nucleair aangedreven onderzeeboot. Dus je zou denken, what the fuck, is daar nog iets fout gaan? Helemaal niets fout gaan. Schipper is, uh, is berisp. En uh, uh, verder uh, ja, uh, moeten onderzeeboten vaak wel een beetje zoeken naar hun plek onder water, omdat het steeds drukker wordt. Dus dat is wel lastig. Maar okay. goed, dat was een spannend moment in 2007. Goed, iets anders. Ja, in uh, 1464, ja, ik zit heel erg in het verleden. Ja? had je de allereerste Staten-generaal in Vlaanderen. En die was bij, samengeroepen door Philips de Goede. En gehouden in Brugge. En heel toevallig had je gisteravond iets over de geschiedenis van het binnenhof. Dat ging over Jacoba van Beieren. Ja. En die uh, was dus eigenlijk door die Philips de Goede was er helemaal arm lastig gemaakt en alles. En dat, dat is mooi, het is een nieuwe serie op vrijdagavond. Ja. En dan dat je een beetje hoort hoe het dan gaat. En uh, die Philips de Goede, die heeft dus gewoon, uh, dankzij uh, Jacob van Beieren, heeft hij dus al dat land uh, zich toegeëigend. En, en, uh, en hij heeft dan wel, dat is dan het goede. Dat hij dan die staten generaal de allereerste vergadering heeft gedaan. tussen alle landen, de Habsbergen. en de, de gewesten van de Nederlanden. Het, waren gewoon enorm veel, het was gewoon enorm veel land, dit hoor, wat, wat er was. Oké. Okay. Dus dat was wel interessant. Oké, okay, dus, dus, tijd ver vooruit. Ja, dus eigenlijk. Wel, ja, ja, het onder, ja precies, samenwerking. Europa-achtig, maar dan een klein gedeelte. Samenwerking. Nou goed, in, in, 2000, nee, in 1998. kost men nou te kondigen aan. In het uh, blad Science dat de expansiesnelheid van het universum ja. aan het vergroten is. Het gaat steeds sneller en het wordt steeds groter, het gaat steeds verder uit elkaar vandaan. Dus we moeten echt opschieten, want voor ik je weet is die ruimte zo groot dat dus we het niet meer kunnen bevliegen. En nu kunnen we het nog bevliegen natuurlijk hebben We hebben hele snelle voertuigen, die kunnen daar naartoe. Dus daar moeten ze natuurlijk wel aan werken. Dus dat was in 1998. Je ziet het gewoon echt het moment gaat steeds sneller nog, hè? Goed, tot zover ja, een stukje geschiedenis. Ja. Ja, we hebben meer dan genoeg, zeg. Straks zijn we natuurlijk op de verjaardag hier bij Tobakleed. En we zitten hier nog even te kijken wat voor muziek we allemaal nog voor je klaar hebben staan. Oh ja, Milo, Belgische gast die muziek maakt. Windowpane. En goed, de Belgische man die natuurlijk ook met zangers meegedaan heeft, gecreëerd, volkslied, nee, wat, dat je altijd een kijkt, dat ze met alles zo gezellig naar elkaar zitten luisteren. Oh, de beste zangers van? De beste zangers van, daar is hij toch ook bij geweest? Wie, wie noemde je nu? Milo. Ja, ja ik vind hem heel goed. Ja, het is, het is Maar ik vond dit nummer niet opmerkelijk. Nee, niet opmerkelijk. Het is gewoon een beetje traag. Allemaal goed. Een ja. beetje traag de muziek is ook best wel goed. Wie is de jarige Of zou de jarige zijn geweest? Ja. Uh, wie deelt... Deze man kan niet meer uitdelen. Nee, er hoort wel dit bij. Jazeker. Hij was de 37ste president van de VS. Hij is ook geleden in 1934, dus hij is lang niet meer onder ons. Hij was president van 1969, tot 1974. Ja, moet je zich terugtrekken. Ik heb het over Richard Nixon. En uh, Richard Nixon, hoe klonk die man ook weer? Want ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe zo'n man er klonk. This is the 37th time I have spoken to you from this office. Where so many decisions have been made that... Sorry, ze spelen een beetje een beetje luid. Richard, je moet iets harder praten. Maakt het er ook niet uit. Maar goed, gaat het gaat over Richard Nixon. Hij zou jarig zijn... Natuurlijk is hij bekend van de water, uh, gate. Watergate. De watergate R, met de microfoons en met afluisteren en dat hij in. Um, maar al bijna vergeten inmiddels, hè? Ik bedoel, er nou. zijn andere naam. Je hebt al zoveel andere dingen gedaan en nou, dan merk je wel ja. dat het uh, al zo lang geleden is. Ja, nou goed, hij, is ook, hij heeft natuurlijk ook allerlei dingen. Hij is met de Vietnamoorlog bezig geweest natuurlijk. Ja. Apollo 11 heeft hij wel aan meegewerkt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. JFK is dat gestart natuurlijk en hij heeft dat uiteindelijk afgemaakt. Dus hij heeft wel goede dingen gedaan, maar uiteindelijk, ja, hij bleef maar ontkennen, uiteindelijk is hij toch afgetreden. Hij is de eerste die is vrijwillig is afgetreden. Dus we uh, die, die, uh, ze hebben het ook altijd over impeachment. En, nou goed, dat het zou hem... wel grappig zijn, hè? Als, als, als ja, we er ja, nu zegt van, ik treed gewoon af. Ja, precies. Ik pik, uiteindelijk, het, ik pik uh, het niet langer. Richard Nixon komt bij hem terug. En uiteindelijk is hij dus afgetreden uh, vanwege de Watergate-schandaal. Dat moet je maar eens lezen. Dus er is ook een leuke film Aha. over gemaakt. Uh, Richard uh, Gerald Ford heeft het uiteindelijk overgenomen. Die dus. okay. vandaag ook jarig is, is vorig jaar, lang, of twee jaar terug alweer uh, overleden. Anderhalf jaar. Uh, Judith Kranz. Maar zij is heel bekend geweest door de, de, de boeken van The Scruples and Mistress' Daughter. Nou, dat zeg je al misschien niet, maar nee. voor je vrouw ja. waarschijnlijk des te meer. Ze was een erg goede schrijfster en ja, een favoriet van mij. Fa mijn, een van mijn favoriete schrijvers. Oké. Okay. Oké, okay. Joan Baines wordt vandaag jaar, ze wordt vandaag 80. Oh, wat een hemelse stem. Ja, Joan Baines, ze is 80 en ze maken vooral songs tegen de oorlog en de algemene burgerrechten. En ze de Times Are changing is daar bekend van. En ze begon in 1959, het Nieuwpoort Volk Festival, daar heeft ze een optreden gedaan. Uiteindelijk heeft ze nog uh, in 2009, dat was het 50 jaar geleden dat het Nieuwpoort Volk Festival was, heeft ze nog live opgetreden. Ze heeft heel veel samengewerkt met Bob Dylan. Dat was ook zo'n strijder met die uh, standige teksten, John Baines. Uh, mooi, mooi daan. Uh, die... Vandaag is ook jarig uh, Simone de Beauvoir. Ze is in 1908 geboren, maar ze is in 1986 al overleden. Maar ze was gewoon wel heel bekend, want ze, was een, ze studeerde aan Sorbonne, aan literatuurwetenschappen. En ze, was, ze is ook naar het front gestuurd en alles. En ze, ze was gewoon een enorme feministe. Gadverdamme! Ja, Moet je dat nou in mijn programma? Ja, sorry. Ja. Ze werd gerekend, haar literatuur, tot het existentialisme: een filosofische literaire stroming. Wat? Voor individuele vrijheid, verantwoordelijkheid. En een Dit is echt zo geweest. Echt, het is zo geweest. Ik kies even voor mezelf. Nou, hou eens even lekker op. Het gaat nu om het... Toen de... al, hè? Toen ja. al. Het gaat dat om is... de groep. We moeten de groep beschermen. En dat iedereen lekker voor zichzelf bezig wil. is, is leuk, maar dat kan nu even niet. Ja. Denk even om de groep. Het is best leuk dat je je eigen mening... Maar dat is allemaal geweest. Dat zie je. in China Die is gewoon veel verder nu. Nee, 1987 is hij geboren. Hij wordt vandaag 34. Je kent hem van dit... Iedereen denkt van... Wat is dit dan? Paolo Notini wordt vandaag 34. Hij is van Italiaanse afkomst, althans zijn vader en zijn moeder is uit Glasgow. Het is wel grappig als je het hoort. Hij was namelijk uh, in de fish and chips business uh, bezig, die Italiaanse vader. Hij werd eigenlijk op een gegeven moment uh, eigenlijk wel gedacht dat hij het wel zou overnemen van zijn vader. Maar hij werd aangeboren door zijn grootvader en ook een leraar om toch eens te gaan zingen. Uiteindelijk werd hij rody, werd Ging je t-shirts verkopen voor een of andere band Speedway. En uiteindelijk is hij in 2003 ontdekt bij een concert. En sindsdien maakt hij muziek. Het bekendste plaatje is natuurlijk... Uh, uh, is, even kijken, waar heb ik hem nou? Van uh, dit. Lekker vrolijk plaat, nieuwe shoes. Jenny, don't be hasty. En de plaat die je net hoorde, dat was dit. Dat is de Iron Sky. En als je dat videoclipje bekijkt, moet je vooral de korte film nemen. Dan krijg je een, een soort dramatiek verhaal over alleen mensen die het zwaar hebben in het leven. ze zijn naam nog eens? Paul uh, Nuttini. En uh, op zichzelf... Uh, ja, dit... We are proud! Als je deze stem ook hoort, dat je denkt... Die gast, ja, die, die gast is gewoon nog vrij jong, was toen in de twintig. De en de pijn die hij beschrijft. Dit, dit, deze plaat is bijzonder. Het Lekker. einde van die plaat is nog bijzonder. Daar zit namelijk een toespraak in. Daar komt uit de film van Charlie Chaplin. The dictator. En dat verwijst naar het feit... dat je niet moet opgaan in de groep. Ook al niet zo gepast. Maar dat je voor jezelf moet je kiezen. Nou goed, mooi gegeven. Want Paul niet die vandaag 34 wordt. Goed, En ik mee. heb... Uh, 1965 is geboren. Hij wordt nu 56. Ja? Hathaway... Oh ja! Ja, Nestor Alexander dat? Precies. Ja. Echt, dat is echt een heel fijn nummer. En uh, ja, dat, ik wil dit eigenlijk als de Jolande keuze doen vandaag. Doe, dat? Ook. dat iedereen uit zijn bed springt en meedanst. Noem maar die al ook nog even. Hij heet eigenlijk Nestor, hè? Nestor Alexander Hedway. Ja, ja. Het hij grappige is, niet dat hij is, uh, hij is geboren. Zijn vader was een Nederlandse zeebioloog. En hij is toen uiteindelijk met een lokale verpleegster. Ik denk ergens even op een bedje gaan liggen. En daar is hij uit vandaan gekomen. En uiteindelijk is hij uh, in Amerika geweest, Duitsland. En uiteindelijk in Keulen gaan wonen. Nou ja, de man is niet alleen uh, zeg maar zanger... maar ook dansen, ook stylist en choreografie. Maar hoorde je de ondergrond van deze tweede nummer... wat is echt ook exact wat uit dat andere nummer? Uh, nog één keer dan. What is love, baby? Uh, als hij al wat iets verder is... En uh, die andere heeft dat ook. En uh, die andere? Life. Ja, het lijkt wel heel veel op elkaar. Nou goed, als je daar even, even een pauze tussen doet, dan kan dat gewoon uitgedacht worden. Ga je gewoon worden. door met dansen. Zeker. Heerlijk. Nou goed, vandaag wordt hij ook jarig. Vandaag wordt hij 50. En het is voor zo voor hem een heel bijzonder jaar. Joost, Joost Eertman, is natuurlijk van jaar 21. De man die natuurlijk uit de lijst van Forum van Democratie is gestapt. Samen met Annabelle Nanninga. Komt jaar 21, die man. Wat? Ja 21. jaar 21. Hij is, hij is ja 21. Oh, Samen niet. met Annabelle ja. Nanninka. Dat, uh, ja. Ja, dat ging allemaal uit het feit. Hij zat natuurlijk dus in een uh, vorm van democratie. Ze draaiden verkeerde muziek. En toen was Jenny er helemaal klaar mee. En toen is hij, ja, toen is hij voor zichzelf begonnen. Joost Eerstman, die heeft wel wat al gedaan in zijn leven. Voor CDA. Ja, ook raadgepresentator zag ik. Ja, hij is echt leefbaar. Oh, ja. In Nederland heeft hij gezeten. Hij heeft hij eigenlijk door de Torbenkerprijs nog gekregen. Vanwege dat hij veel gedaan heeft in de politiek. En kon, duidelijk kon uitleggen, deze de eerste man. Bijzonder. Zeker bijzonder. Ja. bijzondere. Goed, nog even iemand die heel vrolijke muziek maakt is vandaag, ook jarig. Deze man. I know you your cat, and we just can't I, love you I love you, baby. I love you baby. I you 48 wordt hij. Jean-Paul. En kwam in 2000 met een uh, CD uit Stage One. Even... Give me the light, get busy. Oh, man, echt. Uh. Een bijzondere man, dit. Echt. Een beetje reggae, hè? Een beetje reggae. En grappig is, echt, het is een ratje toe van familieleden Die komen. De een komt uit Frankrijk, uit Engeland, uit Afrika. Nou, dus echt dat je denkt: zo zou eigenlijk iedereen uh, moeten zijn. Een mengeling van alles en nog wat. Ja, ook ja, Minder dis discriminatie misschien wel. Dat lijkt me een heel goed plan. Goed, nou. Uh, ik heb er nog één als het mag, Dat, dat is, mag er uh, wel. Alexander James McLean. Hij, uh, hij zat in de Backstreet Boys. Hij is oh, van 1978. Hij was 43. Daar moet je echt de aandacht aan besteden. Bekend met I want it that way. You know? Uh, Nog één keer? I, I want, want it, it that, that way. way. Oké, okay, why. precies. En daarvoor draaien we nu even een plaatje van de Backstreet Boys. Klinkt wel wat zwaar dit. Not. That you were gonna shine As your hand held so tightly Forever I fell onto mine When you cry I'd wrap you in a blanket And to you my songs All I knew to right the wrongs As we held on to love Mee slepen. Dat is de muziek van de Manic Street Breaches. Maar dit is. Nee, dit valt niet onder de Mannex Street Breaches. Dit heeft hij onder zijn eigen naam uitgebracht, James Dean Bradford. Dat heet The Boy from the Pallantium Room. Nou, ja goed, het niet uit. En dat heet Even in Excel. Dat is namelijk de nieuwe CD waar dit allemaal op te vinden is. En het is altijd mooi en dramatisch meeslepend. Deze James Dean Bradford. Goed, het is uh, alweer tijd voor. De Zandvoortse voor het bericht is uh, half negen geweest. Nee, half tien alweer geweest. Ja, zeker. Thanks nou goed, dan geef nou, toch wel schokkend nieuws natuurlijk. Pas, pas, pas, pas. sorry. Pas. Kijk, kijk even uit daar. Nee, dat is niet goed. Goed, niet helemaal goed gaan namelijk. Samen met het namenkaart door Rabijn Samuel Spiro en Dominé Teunart van der Linde is natuurlijk eerder dit jaar is geopend. Of is eigenlijk onthuld. En als je op de foto's kijkt, dan is daar onder, links onder dat plexiglasbord is een kleine beschadiging te zien. Dus echt wel een scheur is daar. En dat is nu de vraag, is dat ongeluk gebeurd? Is er iemand tegen aangereden terwijl het in de voortuin van de kerk staat? Hoe is dat? Is het een aanslag? Dat willen ze nu even uitzoeken. Want ja, wie moet dat vergoeden? Dus mocht je daar in de buurt zijn geweest en je hebt iets gezien dat je denkt, daardoor is die scheur ontstaan. Uh, is het antisemitisme, want dat krijg je dan ook natuurlijk meteen. Ja, want het gaat over uh, een rabbijn, het gaat over de, de namen van de Joodse mensen... die natuurlijk met de oorlog zijn weggevoerd. Dus daar wordt even naar gekeken. Dus mocht je daar iets over weten, meld het even. Het is altijd, het is altijd een moeilijk puntje. Ja, die doet me denken aan het feit van het verhaal over ooit dat uh, monument... wat uh, die man ook weer, maar Jan Wolkers, heeft gemaakt voor de holocaust. Dat was toen ook allemaal van glas. Dat was toen op een gegeven moment ook gesloopt. En toen werd dat ook beschouwd als antisemitisme. Maar toen sprak mijn vrouw, de glaszetter die dat had gemaakt. En die bekende dat hij het zelf had stuk gemaakt. Omdat hij namelijk had het gemaakt. En toen, werd het, toen, toen liep het niet helemaal goed. Het kwam er water onder de lucht. Toen heeft hij het zelf stuk gemaakt. Onder het mom. Iemand anders heeft een stuk gemaakt. Oh, ja, dus en toen en kwam er een heel ander verhaal. Dus, dus, dit, kan ook, had. dus dit kan ook wel ongeluk zijn. Ja, goed, Anders hand voor de bericht. Ja, op oud en nieuw. Eh, toen is er om, eh, om 12 uur s'nachts. Is het nieuwjaar is, uh, verwelkomd door middel van het blazen op de Midwinterhoorn. Ja, toevallig is het mijn broer, maar ik vind het wel leuk om te zeggen. Ja, ik zag het. Het, het was op het Vink, in, op Vinkplein. De buurt vond het leuk en de boervrouw Marty... die zet het gebeuren onmiddellijk op de foto. En uh, de Midwinterhoorn is een Drents Twents instrument... waarmee de witte wieven, de boze geesten, worden weggejaagd... tussen 30 november en 6 januari... En in Drenthe is het echt een traditie. En iedere avond gaan ze dus allemaal gaan ze blazen op... Iedere wonen. avond? En dat is dus eigenlijk al eeuwenlang, deze traditie. Maar ook oh, je ziet, het is alleen van 30 november tot 6 januari. Ja. Dan doen ze het. Ja, als dus het avond. gewoon het donkerst is. Ik denk toch ook om... Uh... Misschien vroeger ook wel was om te laten horen dat je er nog bent of zo. Want is het zo donker die tijd. Van, is het we leven echt? nog, een soort telefoonsignaal. Is het niet verontrustend voor kinderen die dan ook dan daarin gaan geloven? Net zo'n sprookje als de kerstman en Sinterklaas waar we toch eigenlijk vanaf moeten. Dus Ik gewoon, we liever de kinderen voor. Geen idee. Nou goed, het is wel uh, mooi. Ik heb ook wel eens van die mensen gezien. En klinkt het nog een beetje zo'n zo toren of horen? Of is het alleen maar... <treeks> Uh, nee, ik vind het niet echt heel geweldig. Ik, ik heb pas geleden ook bij een mensen gehoord... dacht ik van, ik weet niet, heb je les gehad of weet moet je, je nog wel? Weet je, dit jullie doelachtig ook, hè? Dat vind ik ook wel zo uh, vaak Dat geluid. vind ik nog wel bijzonder. Ja. Dat is dan wel grappig. Goed, uh, uh, hondje. is een verhaal over hondje. Pepper is zwaar gewond geraakt door een trap van een paard. Ja, dat is toch wel minder uh, uh, leuk om dit te lezen. Het was namelijk... Uh, uh, kijk hoor, uh, wie was ook weer met het hondje? Nou goed, uh, twee zusjes waren namelijk op het strand aan het lopen. Hondje liep daar rond. En uiteindelijk, bij hippe Fish kwam daar een paard aan gelopen. En dat paard heeft dat hondje een trap gegeven. En dat hondje liep dan in de buurt van het paard. En uiteindelijk nou ja, is hij zwaar, zwaar gewond geraakt en is hij afgevoerd. En is hij uiteindelijk geopereerd. En hij is één van zijn ogen kwijtgeraakt. En nu zijn ze op zoek naar een vrouw die, die paard, dat paard begeleidde. Het was een licht bruin paard. En de vrouw had blonde krullen. Er was ook een man bij. Maar ja, soms veel let je niet op mannen. Je let toch veel meer op blonde vrouwen met krullen. Tuurlijk, let ik ook op. Die man, weet niet, er was een man bij. Geen idee. Ik zag die vrouw, dat was een lekker wijf. Nou goed, sorry. Het ging over een paard dat een hondje had getrapt. Ik ben nu helemaal van het pad af gewoon. Maar goed, ja. dus dat, uh, dan moet dus even gekeken worden... of dit nog vergoed moet worden. En je zou wel denken... hondjes kunnen irritant zijn. Zeker een paard loopt ja, een één paard pad. Ja, een paard haalt uit. Dat, uh... een, een paard loopt natuurlijk gewoon één pad. En, en een hondje het. gaat eromheen. Waf, waf, waf, waf, waf. En je is een vlieg die je wegjaagt. Weg, ja, van joh, gaf, ja. ja, dus ja. ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Ja, maar ik weet ook niet... Uh, uh, ik zit ook te denken aan de schuldvraag. Ja? Van, uh, een paard dat wordt in bedank gehouden... en gedaan door, door, door zo'n uh, mevrouw die erop zit. En die hond loopt los... En uh, ik denk dat, dat ze geen recht heeft op schadevergoeding of zo. Die vrouw ik, ik denk wel dat ze het beeld, maar... Uh, ja, ja, die vrouw met de blonde krullen zei ook al, Ja, dan moet je hem maar aangelijnd houden. Ja. Op zouten. Ja, zij heeft haar paard ook aangelijnd. Dus, ja, uh, zeker. Dus ik denk, je dus kan ja, het proberen. En verder, paard. maar er komt toch wel iets achteraan. Het hondje is uiteindelijk opgenomen in de IC, is behandeld. Dus dit heeft nog een staartje. Wat betekent als een hond wordt opgenomen in de IC, weer een bed bezet... Ja, dus het was, die komt er een Het corona-verhaal achteraan, jongens? <laughs> Hou je vast. Ja. Nog even over stoppen met roken. Want er zijn wel mensen die hebben misschien dat idee. Er is uh, Op 15 januari is er een informatiebijeenkomst... En, uh, over hoe je eventueel kunt stoppen met roken. En dat is door Simone Konings van Momentum Training Coaching... Zij is zelf jaren geleden gestopt met roken en wist niet hoe. En ze zocht hulp, want het is haar gelukt. Maar het gek is wel dat daar boven staat: Informatieavond stop met roken, 27 januari. Pluspunt, punt 8 uur. Maar er is dus ook uh, een informatiebijeenkomst op 15 januari. Dus uh, waarschijnlijk is het twee keer. Ja, Oké, okay, nou oh ja, goed. Het is best wel een gedoe om van het rook af te komen. Dus het mag wel twee keer. Maar ik geloof onderzoek wordt gedaan bij het Watertorenplein. Vanaf 11 januari wordt er gezocht naar mogelijke aanwijzingen van resten. En uh, daar goed, uh, ja, die, die, de bedoeling is dat je dan je auto daar niet meer parkeert. Want anders dan, uh, rij je, zeg maar, uh, zo in een heel diep gat. Want ze gaan zes hele diepe gleuven maken van twee meter. Van 15 tot uh, 25 meter lang. En voor de veiligheid worden er nog wel hek omheen geplaatst. Dus je kan er niet zomaar in rijden. Je moet wel echt je best doen als je erin wil rijden. Dus Een gaan... sinkhole. sinkhole gaan ze maken daar precies. Daar hebben we voorbeelden van gezien. Dat kan fout aflopen. Gaat zo'n hele IC gaat dan ook meteen dicht. Hoe dat weet weet ik ook niet. Maar goed, dat gaat. maar goed, uiteindelijk wordt daar iets gezocht. Als we daar iets in het verleden vinden... dan zijn we de sjaak natuurlijk. Dan gaan al die plannen van de Watertorenplein niet door. Want mogen we maar één bedreigde diersoort vinden? Of iets uit het verleden wat van belang is? En dat is al heel gauw. Het gaat alles van tafel. vol. Een bedreigde diersoort die is dan toch wel dood, hoor. Trouwens. Ja, dat ah, maakt goed. niet uit. Ja, maar het kan zo'n zo museum worden, daar is het ook. Nou, tot zover is altijd voor de berichten. Tijd voor die landenkeuze. Jij wilde Hathaway in live. Ik zal hem even ja. voor je Sorry, ik heb net even zitten slapen, een klein stukje. Dus vandaar dat ik dat nog niet gehad. Oh, nee. ja, daar komt het straks. Doe weer zo maar even een sfeervol uh, verlaten kerstplaat. Ja, dit is leuk. John Bryant's I Don't Know How. Nee, De dat kan. Soms heb je van die vragen. Die heb je nog steeds niet opgelost. Zeker. Veeltje... gebrek aan patiënten hebben de ziekenhuizen niet. De zorg loopt op zijn tenen. Ja, ja, ja. Dat verhaal kennen we nou wel. Jesus, houd daar eens over op. Ja. Jezus, het is geen echte programma meer waar het niet over gaat. Goed, I don't know how. John Bryant hier in de zaterdagmorgen straks nog de jalandenkeuze. keuze... En we kijken ook de wereld wat allemaal nog speelde. En uh, nou goed, uh, natuurlijk hoop te doen over, die, over het prikplan. En dat, uh, daar zijn ze ook fanatiek mee bezig. En, uh, goed, het loopt wel op, uh, nu, wel op de route, geloof ik. Is het is wel op schema. Alleen ja, er zijn ook allerlei dingen. weer. komt een nieuwe variant erop. En werkt er nog wel op dat variant. En dan moet je twee prikken hebben. En die tweede prik gaan ze nu uitstellen. En dan is de vraag natuurlijk, zodra die tweede prik... die moet je wel binnen twee weken halen en redden ze dat. Want maar als ze je... gingen nou toch drie weken al doen, dacht ik. Ja, drie weken, maar daar hebben ze al wat tests naar gedaan. Hebben ze dat onderzocht, als je hem na drie weken neemt... of het dan wel zo krachtig is... of moet je dan uiteindelijk gewoon weer een paar maanden... nou, kom nog maar weer een keer terug voor je vierde prik. En zo blijven we een beetje achter de wagen aanlopen, denk ik, bij mezelf. Weet je, ja. elke keer. Maar goed, dat zegt natuurlijk minister De Jong ook... die zo'n leuk kan zingen. Gast, hou eens op. Waarom zit je te zingen? Hou eens op. Hou je bezig met belangrijke zaken? Je zegt toch even, het, ja, het verandert gewoon elke keer... dus we moeten elke keer een beetje bijsturen. Er is een klein beetje licht aan de eind van de tunnel. Een rare wereld waar we in leven. Goed, je hebt iets wat nog veel rader is. Ja, maar wel is handig. Zeker raar. Ja, zeker ja, Het is letterlijk handig. Ja, handig. Ja, nee, want vandaag was het ook jarig... en daardoor kwamen we erop... Uh, de Vendra Harne. Hij is van 1995. Ja. Maar hij is een van de gasten... die heeft het heet... oh god, hoe heet het nou? Polyandrenie of zo. Nou, kijk hoor. Ik heb hier staan. Ja. Uh, Polydactylie. Dat betekent dus dat je het hebben van meer dan vijf vingers of tenen aan één hand of voet. Okay. En deze Deventra Harne, die heeft dus twaalf vingers en dertien tenen in totaal. Ja, kan en het uh, ja, het is wel, wel bijzonder. Ik, heb, ik had hier ook wat foto's ervan. En dan ben ik ze weer kwijt. Maar uh, het, het, het schijnt dus echt wel veel meer mensen te zijn die dat hebben. Het is zo handig, ook met piano spelen. Ja, dat, ja, dat, ja, dat lijkt me je... raar. Want het is juist ingesteld, piano spelen, uh, met vijf. En als het zes is, moet je dan een extra... Uh, een extra lijntje erboven gaan doen. Dat je dan de, daar die 16 noten zetten? Ik, ik weet wel dat er namelijk een, een, een Nederlandse. Uh, of een uh, harpist die namelijk ook nog een extra staartje erbij wilde. Die wilde gewoon eens kijken of het. Nog, dus je kan een instrument wel gaan aanpassen natuurlijk. Ja. Maar goed, voor deze man werkt niet. Het lijkt me wel handig. Ik bedoel, ik weet nog wel een pianist die ook op zoek was. om zijn. zijn handen steeds meer te rekken. steeds groter te maken. waardoor hij andere soorten combinaties kon maken. Maar ja, ik had nou gekeken. dus hè, bij die ja. foto's. en er staat er ook dat een jongen is met een record. 31 vingers en tenen. Dit, dit zijn er nog veel meer. Vijf, zes. Die heeft gewoon acht tenen per voet. Dit is echt best wel lastig met handschoenen. Nou, wat dacht je? willen we schoenen kopen? Nou, ook. Je moet speciaal schoenen laten maken. Nou, deze man, echt, die tenen staan echt heel ver uit elkaar. Je ja. moet echt hele grote schoenen kopen. moet je echt schoenen Of niet hele grote... Nou ja, dit is uh, apart. Uh, ja, doe, in ieder geval, ik, maar wel... ik heb het idee, hij is nu 26 geworden. Ja? En er staat daar, verderop staat er een hele mooie foto van een prachtige ring met een uh, diamant of zo. En de uh, Defender Harne en, uh, op twitter.com. Ik denk, heeft hij nou een Twitter-account en is hij dan uh, jurist geworden of zo? Okay, ik, vind het wel, ik ga hem voor de zekerheid... Ik vermoed. dacht pianist? Ik dacht, dit, dit, deze, deze muziek van hem Nou goed, maakt niet uit. Ik moet wel zeggen, met zoveel vingers wordt het wel hele drukke muziek. Ja. Ja, ja zeker, dat ja. Is niet, niet mijn muziek. Ja, ik merk dat ik daar ook heel erg onrustig van was. Ja, zeker. Ik, zo, rach, uh, dat dacht, dat is, ik ben anders nooit onrustig. Echt nooit. Maar nou goed, het is tijd voor die <laughs> landenkeuze. <laughs> ja, dat, dat bijna vergeten. Eindelijk. Hij is vandaag jarig. Hoe oud wordt hij eigenlijk? Hij wordt, ik heb hem hier opgeschreven, ja? Hadassi heet hij of zo. Ja? Het Hadaway heet hij, hij wordt 56. Precies. En hij heet Nelson, hè? He? Wat Nelson. Nestor Alexander Hadaway. Nestor Alexander. En dit was even zijn grote hit, samen met de hit natuurlijk live. En uh, heeft in 2005 trouwens nog wel eens een cd uitgebracht? In jaren 90 had hij grote hit. Hathaway, what is love? Hij is nog danser, choreograaf. En weet ik van allemaal wat hij nog niet meer doet. Hij is echt wel redelijk actief nog, deze man. En hij heeft een eigen bedrijf het Energy. Dus uh, hij is nog steeds bezig. Goed, vandaag in de klant is onder andere natuurlijk... de, de winkels gaan, zijn natuurlijk allemaal dicht. En er wordt waarschijnlijk wel een verlenging van de lockdown. En de orgelman, ik had er een best hekel aan. Maar sommige mensen vinden dat wel leuk natuurlijk. Die zit een beetje met zijn hand in zijn haar. Ze krijgen geen onkostenvergoeding, want ze vallen er net buiten. Dat hoor je vaker. Worden ze Dit... nou niet vaker ingehuurd? Dat ze dan uh, door familie ingehuurd worden voor een een biana is te spelen of zo. Dat bedoel ik. Wat ze nu doen is vaak gaan ze gewoon de straten door. En hij zegt van... dan ga ik gewoon de straten door, loop ik met het apparaat... en dan zie je mensen achter een computer zitten... en die denken van... hé, hey, hey, dit ken ik niet. Het is echt het is een heel nieuw geluid. En dan worden ze even wakker en lopen ze naar buiten. Uh, en op afstand gooien ze... op afstand, Ze moeten ze er altijd bij zeggen... op afstand gooien ze dan even een muntje in mijn uh, bakkie. Of vanaf, uh, ook vaak vanaf balkons gooien ze wat geld naar beneden. Zo van... ga mijn straat dat. wat een herrie! Nee dat, nee, dat zeggen ze niet, sorry. Maar goed, uiteindelijk, hij zegt op die manier kan ik nog een beetje geld binnenhalen. Want ja, van de staat krijg ik een ene rode rotsend. Het is, namelijk wel, het is namelijk Nederlands erfgoed, hè. Dat is het tot uitgeroepen uh, voor, voor mij nog maar een paar jaar geleden. Maar geld is er niet voor. We moeten ons eigen broek maar een beetje ophouden. Dus ja, dus mocht je een orgelman in de straat zien, geef hem geld. Dan gaat hij vanzelf verder rijden met het apparaat van oké. Okay. Ja, <laughs> ja ik, ben, ik heb er altijd een bloedhekel aan. Maar goed, dus, het, is wel, het is wel iets Nederlands. En ik vind het ook goed dat het blijft. Ja, als je hoort het, maar... het altijd als er iets over Amsterdam vertelt. Dat hoor je altijd een or or orgeltje eruit. Orgel, ja, het is echt zo... Uh... Ja. Maar goed, op zelf... en als je dan een keer niet geeft en zij ze zo pikgetrapt... Oh, dan heb je geen zakgeld gehad. Al gast, ga zelf wat doen voor de kost. Nou Zacht ja, de, de, de apparaat kost een hoop geld. En nee, het leven, hoort ook bij het Nederlandse cultuur, daar ben ik helemaal mee eens. Ah, ja, dus dat kan je ja, niet ja. weg. Daar moet je wel, dat moet in stand worden gehouden. Heel veel mensen vinden het wel leuk. Goed, wat anders. Ja, Het is vandaag ook de Nationale rouwdag. Ik vind het wel een beetje een nare naam van Panama. En wat Hoe? was dat nou? De reden was eigenlijk uh, de, de, zelfstandigheid voor, de rellen voor de zelfstandigheid van de Panamese kanaalzone. Dat was op 9 januari 1964. Want er ontstonden rellen omdat politieagenten in de zone een Panamese vlag van twee studenten hadden verscheurd die studenten die wilden de vlag dus naast een Amerikaanse vlag hangen. Want uh, dat dit was bij de wet verboden. Want de kanaalzone was Amerikaans gebied. Ah. Het leger raakte betrokken van de Verenigde Staten. En in de volgende drie dagen werd er hevig gevochten. Er kwamen 22 Panamezen om en 4 Amerikaanse soldaten. Maar het betekent wel een keerpunt in de Italiaans, Italiaans, Amerikaanse politiek. En in 1977, ja, toch 13 jaar later pas... Werd het beheer van het Panama-kanaal officieel overgedragen en werd Panama eindelijk geheel onafhankelijk? Dus dat is een herdenkingsdag in Panama. Oké. Okay. Nou, dat nou, toch? Jazeker. Dat zijn dingen die je allemaal weer vergeten bent. Ja. Nou goed, uh, nog uh, een aantal plaatjes voor uh, tien uur. Straks na tien is ook een uurtje non-stop. En dan uiteindelijk hebben wij natuurlijk gewoon, uh, straks een goeiemorgen, Zandvoort, hier vanuit live vanuit de studio. Remember the star. Remember the days. We'd drive for hours, windows down, and you'd sing away. Talk through the night, I'd get you home late. I'd say goodbye, you'd pull me close, whisper and say, remember. You could all fall down in a moment. Like diamonds falling from the roof. You change my world. Of new mothers, limitless as Kim, it is even after the plunder. My guiding star, my sail is redder. Remember the, the star, remember the star. The day. The day. Remember the day. We drive for our window, down, can sing away. Jake Isaac. The ja, ik is a. Gaat schep afwachten wat de uitslag is van zijn test. Zo? nou moet je even luisteren. Remember the het is echt, zijn neus zit zo dicht. Daar moet echt wat mee gebeuren hoor. Dat kan niet anders, hè? Je nou, voor mij is hij gewoon echt verkouden. Remember the is echt, die neus zit zo dicht. Isaac, en uh, hij heeft de plaat Jake Isaac en het heet Remember. En dat is altijd goed om te, te, te, dingen terug te halen, weet je wel. De dingen uit het verleden. Dat je denkt, vroeger was alles veel beter. Weet ik nog wat er vrij rondliep. Nou, als toch helemaal in de dramatiek zitten. Echt een, ik heb vanochtend een dramatisch verhaal zitten lezen over Rick... ...van Rakt. Hij is Hij Op 19 april is hij, door, is hij is zijn rug gestoken... ...door een asielzoeker die toch wel redelijk verward was. Aaijoep Aij Ay, die zit nu ook in de gevangenis... ...en binnenkort krijgt hij een uh, uitslag. Hij is uh, schietsovereen, hij was zeer in de war. Hij was op straat gegaan en waarschijnlijk op 19 april... ...is het allemaal zo te veel voor hem geworden... ...dat hij dacht dat deze... Riek van uh, Rakt zeg maar, de, de vijand was die hem wat zou aandoen. Dus toen is hij met een mes in zijn rug gaan prikken. En dat is hem uiteindelijk fataal geworden. Het is een uh, dramatisch verhaal. en nee, goed, ja, Of deze man nou wat gebruikt heeft, de, I, I, Juk, I, deze uh, asielzoeker, is niet helemaal duidelijk. Maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. Hij weet zelf daar weinig van te herinneren. Hij uh, liep op straat. Hij weet alleen dat hij heel veel spanning had... En goed, en waar komen die spanningen vandaan? Hadden andere mensen dat moeten traceren? Want er wordt altijd weer gekeken naar organisaties die helemaal uh, uh, in zicht houden, weet je. En ik moet zeggen, het is, het is soms wel verontrustend. Ik heb afgelopen week iemand begeleid die dan ook wel veel drugs gebruikt. En die dan ook beschrijft wat hij dan nou allemaal ziet. En dan ja. denk je van, oeh, dat kan toch... Een beetje fout lopen, dat moeten we toch een beetje in de gaten houden, weet je wel. Van buitenaardse wezens tot zogenaamd in contact zijn met de, de, de tussenlaag tussen hier en daarboven. boven. je denkt, yeah, waar gaat het allemaal heen? Dat moeten we toch allemaal een beetje blijven opletten. En dit, hier wordt de zorg natuurlijk wel op aangerekend, op, op aangekeken, zo van houden dat ze het gasten wel goed in de gaten. Nou, dit is een redelijke dramatische verhaal. Deze Riek van Rakt liep daar gewoon. Had daar verder helemaal niks mee te maken. Goed, we wachten de, afspraak, de uitspraak af. Goed, nog iets anders? Ja, ik Wat luchtig is. Ik heb wel gezien, lucht, nou ja, ja? gezien dat ze een 50-jarige witte haai hadden... ...hadden gevangen en die hebben ze helemaal gechipt en alles. Maar die was 50 jaar oud en dat vond ik toch wel uh, okay. heel opmerkelijk. En hoe oud worden haaien normaal? Ik heb geen idee, dat staat er niet bij. Okay. Maar het is uh, wel een bijzonder uh, berichtje, ik zal het wel even delen. En daarnaast was er ook nog, uh, ik weet niet of ik dat nog ga vertellen... ...een Colombia's restaurant biedt een met bladgoud bekleden burger aan. Wat? Het kost wel 50 euro. Normaal de burger kost 1,20 euro. 20. Dat valt nog mee dan trouwens. Maar uh, ik vond het wel uh, een, een bijzonder verhaaltje. En het dat helpt dan weer tegen bepaalde soorten infecties? Nou, ik zou persoonlijk zou ik zeggen van nou, geef mij dat bladgoud los. Ik moet toch een nieuw gauw maken. Oké, het is een heel dun laagje als het 50 ja, euro is. Ja, super dun. Super dun. Oké, okay. het ziet er wel apart uit. Het ziet er meer als een uit. doodhoofd uit. Dat je denkt van is het een doodhoofd. Ja, het zit hier net een paar gaatjes. Maar ik denk dat door de warmgeproot dat het... Uh, dat het zich vastzuigt of zo aan de hamburger. Maar ja, okay. waarom zou je het eten? Je poep het gewoon weer uit. We hebben we het over? Ja, goed. Nou goed. Vandaag moeten we toch nog even stilstaan. Hij is vandaag jarig. Ik had this thing which went like this. Hij wordt vandaag 77. En dit is een simpelheid aan top. Ik heb het over Jimmy Page, die dan uitlegt op een videofilm op YouTube... hoe dit ontstaan is cashmere. En er zit dan de, The Edge. En er zit nog een andere gitarist bij. En ja... Dit is geniaal. Dit moet je maar eens kijken op internet. Vandaag wordt hij 77. En grappig is dat Jimmy Page ooit als studiomuzikant is ingehuurd... door de Rolling Stones, maar ook door de Beatles. En hij heeft onder andere ook Hard Day's Night helpen inspelen. Dat je ja. denkt van, dit ligt zo ver weg van dit. Nou, het het grappig. Jimmy Page dus vandaag 77. Nou, goed. En uh, daar doen we er nog geen. Hij vandaag ook jarig. En dit is nog een van de leukste televisiemomenten. Is het een 9? Wie ben je dan? Ik sla je er 10 uit! Dit zou niet meer kunnen. Martin Waardenburg van Waardenberg en de Jong. Die dan uiteindelijk samen met Winifred de Jong... ...echt een toneelstukje doen, waar ze elkaar... ...echt helemaal de dieven slaan gewoon. Maar het mooiste wat hij gemaakt heeft is natuurlijk dit. Mooi gedaan, Beer! Ja, doet door! Door! Ik bedoel, het is ook lekker. Hij heeft zijn agressie lekker kwijt, weet je wel. Hey Beer! Beer, lekkers op, man! Wat doe je nou? Volk. Oh, ja. Kom jij nou, godverdomme, mijn man, wat loop je nou te doen? He? Je ziet toch dat hij er al twee keer langs geweest is? Die nummer 9. Die nummer 9 mag je wel. Hij, hij speelt land ook Major in Lunatic. Maar dit ja. is voetbalvader dat hij dus zijn zoon instrueert wat hij moet doen op het veld. Leg hem neer! Erg leuk. Nou, Hij wordt vandaag uh, 65 trouwens. 65. Ja, de beste ja. rol ook. Ja. Ik heb ze ooit gezien in de stad Schouwburg. En dan waren ze met z'n tweeën. Ja. Dan gingen ze bierkratjes zetten. Dan gingen, we, gingen ze opstaan. En dan heb een ernaast, ook wel opstaan. En, en echt, boven die eerste rijen, daar, daar hing hij al half boven weer. Ja, ja, ja. Heel spannend. Dat, dat zal ik nooit vergeten. Dat was een stelletje gekken Ja, hij heeft ook nog de hele marathon gedaan. Hij speelt natuurlijk altijd een vage rol, hè. Je ja. Heeft, wel een gast die hard is, maar wel met een goed hart. Ja. Dat vind ik altijd wel mooi. En deze uh, Martin Waardenberg. Ja. Nou goed, uh, dit was Toebak Leefd. Wij gaan ja, alweer afscheid volgende, volgende week maar weer. Tot volgende week, een aflevering drie in dit jaar. Even een beetje dans uh, het jaar in, ja. zeg ik altijd weer. Heerlijk. Heerlijk. Fijn dat u te luisteren. Dit was Rapture. Look en Daniel Blum. everything around me when you my way.